9 uur, dikter Haak met het NOS-journaal. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie is zeer onaangenaam verrast... door het nieuws dat de omstreden arts Janssen Steur in Duitsland werkt. Voorzitter Uiterhaag zei in het NOS Radio 1-journaal... dat er een nieuw hoofdstuk wordt toegevoegd aan een toch al dramatisch verhaal. En het kan alleen nog maar erger worden. Uiterhaag begrijpt niet hoe de neuroloog in Duitsland wel een baan heeft kunnen krijgen. Gisteren werd bekend dat Janssen Steur nog steeds aan het werk is... in een kliniek in het Duitse heilbron. Veel grote winkelketens rekenen de verhoging van het btw-tarief niet door aan hun klanten. Blijkt uit hun rondgang van de Volkskrant. Winkels als Heba, BCC, Blokkers en Ikea hebben ruim drie maanden na de invoering van het hogere btw-tarief nog geen prijzen aangepast. Op 1 oktober ging het hoogste btw-tarief van 19 naar 21 procent. Toen al zeiden veel winkeliers dat ze de verhoging niet meteen zouden doorberekenen. De telefoonbedrijven, kabelmaatschappijen en aanbieders van financiële producten berekenden de BTW-stijging wel direct door. Grote multinationals hebben in Polen miljoenen gekregen uit EU-fondsen die eigenlijk bedoeld waren om de werkgelegenheid in arme regio's in dat land te stimuleren. De miljoenen gingen volgens de krant voor een groot deel naar managementcursussen van grote bedrijven als ING, Unilever en Philips. De situatie is nu verbeterd en inmiddels krijgen ook kleinere Poolse bedrijven geld uit de Europese subsidiepot. Wielrenner Lance Armstrong zou overwegen om zijn dopinggebruik toe te geven, schrijft de New York Times op basis van bronnen rond de wielrenner. Volgens de krant hoopt Armstrong dat hij na een bekentenis zijn sportcarrière kan hervatten. Vorig jaar kwam een rapport naar buiten over doping in de wielerploeg van Armstrong. Het examen weigerde zich te verweren tegen de aantijgingen, waardoor hij zijn zeven eindsegers in de Tour de France kwijtraakte. Dan nog het weer bewolkt en hier en daar wat motregen. In het noorden en noordwesten de meeste zon. Temperatuur rond 10 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Tros Nieuws Presentatie... Peter de Wien en Mieke van der Wij. 2,5 minuut over negen. Welkom bij het eerste volledige uur van een nieuwsshow. We zullen u vertellen wat we daarin gaan doen. Over een klein kwartier vertelt Edwin Koopman ons... hoe de Venezolaanse president Hugo Chavez er precies aan toe is. En dat is volgens de geruchten niet best. Daarna aandacht voor de vraag of de Scheveningse pier... nog van de ondergang te redden is nu het faillissement is aangevraagd. En als laatste gast dit uur laat schrijver en publicist Jan Libbega... zijn licht schijnen over de 3D-printer. Een revolutionaire uitvinding waarmee onder andere speelgoed... en op dit ogenblik al zelfs wapens zijn uit te draaien. Goed, maar we beginnen met het hek rondom onze westerse welvaart. Bijna 80% van de wereldbevolking moet het doen met minder dan 10 dollar per dag. Een miljard mensen heeft zelfs maar één dollar per dag te besteden. De rijkdom is dus in handen van een klein deel van alle mensen. En daar vallen de Nederlanders ook onder. Wij behoren tot de rijkste van de wereld. Maar we hebben alleen maar oog voor onze eigen economische crisis. En dat leidt tot navelstaarderij, Terwijl de echte crisis zich afspeelt op wereldniveau. Dat stelt Henk van Houtem, Hij is hoogleraar politieke geografie. Verbonden aan de Radboot Universiteit en de Universiteit van Bergamo. Hij droomt van een eerlijke nieuwe wereld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we dromen allemaal weleens van een betere wereld. En dat mag ook. Zeker aan het begin van een nieuw jaar. Ja. Maar u heeft er een ware missie van gemaakt, hè? Nou, niet alleen. We hebben er een boek van gemaakt. Een uh, eerlijke nieuwe wereld is een gezamenlijk uh, project van verschillende wetenschappers. Uit, uh, uit Nijmegen, maar ook niet alleen in Nijmegen. Ook eigenlijk in Nederland. Allemaal mensen bij elkaar proberen te brengen. Om eens na te denken over uh, hoe het eventueel anders zou kunnen. En uh, inderdaad, we, de universiteitsleiding zegt u terecht. Een groot deel van, van de wereld heeft uh, heel weinig te besteden. En een heel klein deel heeft heel veel te besteden. Ja. Nou, dat zouden we in, in Nederland nooit accepteren, die on, grote ongelijkheid. Maar mondiaal Je bedoelt, doen we dat blijkbaar. Als dat wel. binnen één land zou zijn, zouden we dat nooit accepteren. Maar als nee. het binnen de wereld is, wel. Ja. ja, maar ja, dat is natuurlijk altijd zo geweest dat het hemd nader is dan de rok. Dat is waar. Maar dat is nog niet een uh, reden om het bij neer te leggen. Uh, en, en juist in die tijd van, van globalisering, mondialisering, we willen we steeds. Meer profiteren van de internationale handel, over de grenzen heen, euh, zou er toch zo keer een goed moment zijn om daar eens over na te denken. Om te kijken naar wat we zouden kunnen doen, anders dan we al gedaan hebben, aan mondiale ongelijkheid. Is dat ook een wetenschappelijk onderbouwd? Ja, dit, wat ik zeg, er zijn een groot aantal wetenschappers bij elkaar uh, ja, gebracht, een aantal, aantal jaren lang gestudeerd uh, op deze problematiek. En, en nu een essay is daarover geschreven uh, met, met elkaar. Uh, en we proberen na te denken over wat, wat is eigenlijk de, de kern van het van van probleem. En de kern die raakt u net al even aan. Dat, namelijk dat het een hemd nader dan de rok is. Um, en, maar toch is er wel ook, hier en daar zie je het ook wel, ook wel draagvlak. Uh, onlangs nog met de Serious Request uh, uh, actie. Uh, daar ging dat eigenlijk ook over. Proberen te creëren van een, uh, van een draagvlak verder dan alleen maar te kijken... van de nationale crisis, die ik zeker, absoluut niet uh, bagatelliseer. De economische nationale crisis is er zeker wel. Maar de internationale crisis is nog een slag groter. Uh, en dat is, dat is eigenlijk de crisis die we in 2013 en volgende jaren... Uh, wat mij betreft uh, ook nadrukkelijker moeten appelleren. Maar wat er toch aan het gebeuren is is op wereldschaal... namelijk dat er dan zo langzamerhand... omdat de economieën in die nieuwe landen aan het groeien zijn... dat daar dan toch die verheffing voor een deel vanzelf tot stand komt ook. Ja, dat is terecht wat u zegt. Het is ook opvallend dat, uh, uh, dat vandaag de dag de, de, de, de wereld in crisis um, ja. Europa is. Ja. Uh, en de Verenigde Staten. En dat de opkomende economieën in Azië uh, en Afrika zitten. Ja. Uh, alleen ze kunnen. Het, is, het gat is nog steeds ongelooflijk groot. Ja. Uh, en dat, dat is niet weg te poetsen met een paar Nee, zaken. maar oh. dat kan iedereen zien. Maar tegelijkertijd denk je, ja, wacht eventjes... Dat mogen zo zijn. Maar ja, het is altijd zo geweest. En laat ik in godsnaam in ieder geval zorgen... dat dus de buurman geen werk meer heeft. Dat ik die, als uh, daar toch een beetje moeilijkheden komen... met de kinderen die naar school moeten... en er even geen schoolgeld is, enzovoort, dat ik die er maar bij En om nou het spul daar naar India te gaan brengen... Ja, ja, het is ook zo wat. Dit is gewoon in normale mensentaal volgens mij... de samenvatting van het probleem, of niet? Uh, zeker, uh, maar dat wil nog steeds niet zeggen... dat we uh, geld zouden moeten geven of iets dergelijks. Uh, daar, daar ben ik ook niet per Wat se voor. Wat zouden we wel moeten? Nou, Liefdadigheid is, is niet genoeg dus. Uh, en ontwikkelingshulp is ook niet de, de oplossing. Dat hebben we de afgelopen veertig jaar wel met elkaar kunnen constateren. Dus eigenlijk komt het erop neer dat we als Nederland... het eerlijke verhaal moeten vertellen. Het eerlijke verhaal is namelijk dat Nederland ongelooflijk profiteert... van globalisering. In Nederland staat al jaren bovenaan de globaliseringsindex... Tegelijkertijd beschermt er haar, haar eigen handel, beschermt er haar eigen burgerij. En nog is het van invloeden van buitenaf. Dus ja. we profiteren wel. toch nog, daar zijn we heel erg trots op. En dat is, er wordt als politiek een zeer goed uh, feit beschouwd. Dat wij, zonder dat wij eigenlijk echt iets maken in Nederland, gewoon een van de rijkste landen ter wereld zijn. Ja, maar een voordeel is het dus oneerlijke handel. Ja, en dat, niet de, ja dat noemt in... u zo? En dat is Nederland niet alleen in. Uh, dat natuurlijk heel veel landen binnen de Europese Unie... en heel veel een Verenigde Staten doet ook mee, een oneerlijke handel... daar zouden we eigenlijk moeten aantonen dat dat niet oké okay is. En het is wanneer, niet... wanneer is handel oneerlijk? Nou, het is eigenlijk raar. Theo Maas zei het onlangs on, on, on, on, on, on, heel, heel mooi in zijn uh, cabaret-show... Uh, van de, eigenlijk dat is het raar dat op de producten die eerlijk zijn tot stand gekomen dat daar een sticker op moet fair trade. Dat zegt blijkbaar iets over alle producten die niet, niet uh, eerlijk is tot ons zijn tot stand gekomen. Wie zei dat? Uh, Theo Maas. Oh, het is van cabaret show ja, ja. in het begin maar van goed, het uh, Vorige week publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau... hoe Nederland denkt over de toekomst. En wat blijkt? De regering moet zich meer op Nederland en minder op het buitenland focussen. Zeker nu, in tijden van crisis. Ja. Dan denk ik, nou Henk van Houten, daar ga je. Ja, ja, wij dus niet alleen, maar een, heel, een, nou ja. een, een hele groep okay, wetenschappers. Maar goed, u bent hier maar, nu aanwezig, ja. Ja, en daar zit ik hier op voor, dat dat <laughs> ook anders kan. Nee, maar goed, uh, dat... even, de, de, de, dat vinden mensen. Ja, en dat... Uh, Uw boodschap en... is niet uh, populair. Nee, maar dat is nog niet de reden om het niet te doen. Het uh, is nog niet de reden om, om het eerlijke verhaal wel te vertellen. Het eerlijke verhaal is natuurlijk een andere, een andere uh, gehad achter, achter de producten die we kopen, achter de, de rijkdom die we hebben. Uh, en als het nou blijkt dat... Uh, dat, dat 80% van de, van de mensen in hutjes wou... en een groot deel van de mensen niet of te weinig te eten heeft... dan zouden we dus... Uh, ja, dat is een verhaal waar, waar we het voor niet, niet moeten accepteren. En, en dat moeten we denk ik toch blijven appelleren. Nee, maar dat, dat, dat, dat kunt u zeggen... en dat... Maar het is gewoon zo dat uh, de Nederlanders daar het algemeen niet mee eens zijn. In, ook in datzelfde onderzoek wordt armoede genoemd. En dan zijn er steeds minder Nederlanders die vinden dat Nederland... een bijdrage moet leveren aan bestrijding van armoede in het buitenland. Ja, ik ben nog opgegroeid in een tijd waarin er he, anders over gedacht werd. De jaren zeventig. Uh, toen uh, heerste er volgens mij toch een hele andere sfeer. Maar op dit moment gewoon helemaal niet... Nee, dat klopt, dat zie ik ook. Uh, ik, zie, ik zie ook dat de, de, de trend van de tijd niet aan de andere kant op is. Uh, dat het tegen de Europese Unie is, tegen Brussel, uh, voor de eigen portemonnee. Het nou, is dus zaak als wetenschappers om, om het af en toe wel op de brest te durven gaan staan. Wacht even, het eerlijke verhaal is de andere kant op. Het eerlijke verhaal is dat we profiteren als Nederland van internationale handel. En dat we dus een oneerlijke handel hebben als, als het gaat om de wereld. En, de, en dat het dus een eerlijke, eerlijke verhaal zou moeten maar zijn. Maar u, u pleit ook voor een, een, een ruimhartiger uh, toelatingsbeleid? Uh, ja, ja, omdat we, uh, ik denk dat het uiteindelijk uh, dan ons ook ten goede komt. Dat is ook het verhaal dat de politici ook zouden moeten hebben. Nogmaals, die globalisering die, die, die staat er Nederland voorop. De Europeanisering ook. Nee, als geen ander land heeft Nederland geprofiteerd daarvan... binnen de Europese Unie en van de, van de wereldhandel... dan kan het dus niet zo zijn uh, dat je er steeds meer gaat, gaat afsluiten. Dat is dus ook voor de portemonnee... als dat het, het belangrijkste argument zou mogen zijn voor sommigen blijkbaar... dan is dat het, het wel begrepen eigenbelang, is dat ook... Een, een verhaal wat politisch zou zo moeten houden. Dus het wel, of nou, of, ook vanuit de perspectief van eigen eigenbelang, eigenbelang... is het noodzaak om die grenzen open te houden. Ja, maar dat is toch niet het geval als het een, een stagnatie betreft... die is zoals die op het ogenblik is. Juist dan. Waarom juist, dan? Juist dan. Omdat we, als we nu alleen maar uh, zouden bezuinigen... En juist niet die internationale handel proberen verder aan te jagen... dat is de weg naar beneden. Ja, maar dat is iets anders. I vrije toegang tot uh, binnen de Europese gemeenschap... is iets wezenlijk anders dan vrije handel. Uh, het, is, het is aan elkaar gekoppeld. Hè? Het is nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld. Dat proberen we ook nadrukkelijk duidelijk te maken in dit boek. Uh, dat, dat, als het gaat om die vrije toegang van, de, uh, uh, uh, van onze arbeidsmarkten, ja, dat, dat is een, niet alleen een, uh, uh, een rijkdomverhaal, uh, maar, maar ook een rechtvaardigheidsverhaal. Hè. Het rechtvaardigheid is, is, is, vanuit rechtvaardigheid is het niet, niet te begrijpen dat sommige mensen, als je in, bijvoorbeeld laat zeggen: Als ik in Senegal zou geboren zijn, met een Senegalees paspoort. Uh, dan zou ik niet dezelfde rechten hebben, wil je wereldwijd... om mezelf te bewegen over de aarde, dan nu met een Nederlands paspoort. Ja. Dat kan ik niet rechtvaardigen. Dat ja. is niet rechtvaardig. Uh, dus ik zou ervoor willen pleiten, en dat doen we ook in dit boek... zouden we willen pleiten om... Uh, daaraan uh, te gaan werken met elkaar, een systeem te bedenken met elkaar, wat wel rechtvaardig wel uitgaat van die vol, van morele gelijkwaardigheid van mensen, waar ook ter wereld je geboren bent. Ja, dus uh, achterop het boek staat: de leidraad is de even cruciale als ongemakkelijke vraag. Hoeveel ontgrenzing hebben we nodig om meer mondiale rechtvaardigheid te bereiken? Hoeveel ontgrenzing vinden wij dragelijk? Waar ligt de grens? Nou, zegt u maar: waar ligt de grens? De, de, de grens het is nu heel, heel erg klein. Hè? De grens is nu naar binnen gekeerd. En dat, ik zie, dat, ik, ik zie ook, de grens uh, naar binnen gekeerd? Dat, nou, het narcistische element is vandaag een, een, een, speelt, is heel dominant. Het nationalisme is heel dominant. Dus, en, en, dat, is, dat is rekbaardig. We kunnen meer met elkaar en we kunnen ook een, uh, meer bijdragen aan de Verenigde Naties. We kunnen na, meer na, nadenken over wel de, de voordelen van de Europese Unie. Ik zie ook de nadelen, natuurlijk zie ik ook de nadelen, maar we kunnen daar wel een bijdrage. We kunnen nadenken over onze wapenhandel, waarmee we voor een deel onze rijkdom financieren. Dat heeft ongelijkheidseffecten internationaal. We kunnen nadenken over uh, subsidies die we nu uh, hebben ten aanzien van onze landbouwproducten. Dat heeft nadelen internationaal. Dus onze rijkdom, ja. nogmaals, is voor een deel oneerlijk verdiend. En daar kunnen we over nadenken. Dat er, kan de regering uh, en de, de politici kunnen daar een ander verhaal bij maken? Heeft u, de, ongetwijfeld trouwens met zo'n groep... Uh, uiteindelijk een definitie kunnen maken van wat oneerlijke handel is? Uh, als het anders gaat. Als het dus de vrijheid van de anders gaat. Uh, en, en als die ander niet in staat is... om mee te denken aan, aan het beleid wat, wat, uh, wat gepropageerd wordt. Wat het beleid wat gemaakt wordt. Bijvoorbeeld uh, de Europese Unie. Uh, uit een aanzien van die buitengrenspolitiek... waar u eerder over sprak. Uh, het is eigenlijk oneerlijk, om het zomaar eens te zeggen... O oneerlijk dat, uh, dat wij bepalen uh, wie er wel of geen toegang heeft... Gelijk... en terwijl tegelijkertijd die ander daar ongelooflijk veel... en nadelen van ja. ondervindt. Ik vind het wel een rustig idee dat ik dat in mijn eigen huis wel kan, hoor. Absoluut. De nazi-staat is niet vergelijkbaar met privé. Ja. Want u bent niet vergelijking... voor een wereld zonder grenzen, toch? Ik ben niet voor een wereld zonder grenzen. Dat is, dat is een utopie. Dat moeten we ook helemaal niet willen. Dat kan ook u, niet. Ik vind u ook wel een beetje een utopist. Uh, ik dus... ben liever dat <laughs> dan, dan uh, een, een, een, een, een narcistische vrek. Uh, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ja. Nee, maar kijk, luister. O, op zich is die gedachte natuurlijk hartstikke mooi. Natuurlijk, ja, ja. ik denk als, als je mensen zonder uh, verder de context te schetsen vraagt... zijn alle mensen gelijk? Dat na enig nadenken, iedereen eigenlijk zegt ja, alle mensen zijn gelijk. Nou, van dat principe gaat u uit. Ja. Maar vervolgens loop je natuurlijk tegen de ene barrière naar de andere aan. Absoluut waar, en dat zie ik ook. En daar gaat het boek over. Daar precies gaat het boek over. Wat zijn die grenzen waar tegenaan lopen? En waarom moeten we allemaal op letten? Om dat principe waar ik helemaal met u eens ben. Dat alle mensen zijn moreel gelijkwaardig. Maar blijkbaar zijn we niet in staat om die wereld te creëren met elkaar. Ja. Waarom lukt dat nou niet? En waarom lukt het nog steeds niet? Ja. En dat zijn de vragen die volgens mij uh, in deze periode juist nu voor het eerst mogelijk is om de wereld daadwerkelijk te verbeteren, daadwerkelijk ook iedereen een fatsoenlijk bestaat te garanderen. Waarom paranderen. heeft dat met het tijdsgevricht te maken dan? Nou, nu zijn we voor het eerst in staat, en het eigenlijk sinds een aantal jaren pas, eh, voor de eerste staat om mondiaal iedereen een fatsoenlijk eh, bestaan te garanderen. Alleen het gebeurt nu niet. Is dat zo? Ja, dat is zo. Dat, uh, dat zouden we moeiteloos kunnen doen? Dat we kunnen Gaat doen. dat ten koste van onze welvaart hier op de nee, op. Nee, dat is ons verhaal dus ook. Ook vanuit wel begrepen eigenbelang. Hè? Dat argument wat, wat eerder ter tafel hier kwam. Uh, zou het belangrijk lange termijn voordelig zijn, ook voor Nederland en voor de Europese Unie, om wel in mondiale handel nog verder uh, uh, te, te, te bezigen. En, en ook te gelijk, de ongelijkheidseffecten effecten te, te, te, te mitigeren. Die dat... Heeft u daar een voorbeeld van hoe je dat dan praktisch aan zou kunnen pakken? Een voorbeeld is dat nu bijvoorbeeld 8 miljard in Amerika wordt besteed... Jaarlijks aan cosmetica. Dan ben ik niet tegen cosmetica. Maar 6 miljard is genoeg per, per jaar... om alle kinderen ter wereld naar school te laten gaan. Mm -hmm. 5 miljard is genoeg om iedereen een boterham te kunnen geven. En ja, dan weet ik nog wel een paar. Vuurwerk. Ja, 75 Wapens. miljoen. Ja. Ge ge geef de voedselbankers. Ja, houd, houd, houd, houd, de voedselbanken. Natuurlijk, er zijn duizenden voorbeelden ervan. Maar ja, zo zit het leven toch kennelijk niet in elkaar. Nee, maar daar dat kunnen we wel op wijzen. Dat kunnen we, en dat is precies wat we, dit, wat we in dit boek doen. Dat we wijzen op die ongelijkheidseffecten. En dat, dat dus de, de, de, de, de, de, de, een heel klein groepje alleen maar rijker wordt. Hm. En een grootste groep niet rijker. Wordt en niet deelt in diezelfde welvaart, terwijl de globalisering voortschrijdt. Het, het, we... het is fantastisch om erover na te denken. Al, al, als u nou uh, zeg maar, uh, eh, buiten uw eigen vakkring komt en met zo'n verhaal. merkt u dan een soort feestje van. ja, het is eigenlijk een hartstikke leuke jongen en laat me lekker aanlullen. maar besteed er vooral niet te veel aandacht aan. <lacht> nou, dank voor het compliment. Nee, absoluut niet. Net is ook het opmerkelijk, want binnen de wetenschap. Uh, is dit een, uh, een verhaal wat uh, al, al veel langer speelt natuurlijk... binnen de politieke filosofie, de geografie, de geopolitieke ja. wetenschappen. Uh, is dit een verhaal wat al veel langer speelt? Alleen, he, dat wil niet zeggen dat het wetenschappelijke debat... en het maatschappelijke debat vandaag... Het dat maatschappelijke dat elkaar... debat gaat over koopkrachtplaatjes. Inderdaad, inderdaad. Uh, dat en is dat, de harde het, werkelijkheid. Dat is de harde werkelijkheid. Maar het is ook de, de taak van de politici... om wel, nogmaals, dat eerlijke verhaal van morgen wel te vertellen. Uh, zoals Loesje ooit zei met haar poster van de verbeterde wereld. Begin. Ja. En dat is het. Nou, ik vind het geweldig dat u ons dwingt om erover na te denken. meen ik Graag serieus. Graag gedaan. Hartelijk dank. Hoogleraar Politieke Geografie Henk van Houten was het. hij droomt... van een eerlijke nieuwe wereld. En daarbij hoort geen hek om onze rijkdom. Hij pleit dus voor een mondiale herverdeling. Als u meer wilt weten, dan kunt u het echt op, op onze site nieuwshow.nl. Dank je wel voor de komst. De Venezolaanse president Hugo Chavez balanceert op het randje van de dood. Eerder deze week werd hij, naar verluid tenminste, in een kunstmatig coma gebracht. En later kwam daar nog een longinfectie overheen. De beëdiging van Chavez op 10 januari, die afgelopen eh, oktober dus nog de presidentsverkiezing voor de vierde rij op, eh, op rij gewonnen heeft, staat nu dus op losse schroeven. Want ja, Chavez is dus niet helemaal bij de mensen. De vraag is dan of hij überhaupt nog leeft. En zo ja, hoe lang dan nog? Kortom, we gaan praten over het Venezuela na Hugo Chavez. Doe we met journalisten in Latijns-Amerika kennen. Edwin Koopman, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, de, de 125-pagina uh, uh, teletext, beëdiging Chavez kan uitgesteld worden. Ja. Hoe is het met de markt? Enig idee? Ja, Nou, het ziet er slecht uit. Het feit dat er zo weinig informatie naar buiten komt, geeft natuurlijk ook wel aan dat, er, uh, dat, dat het ernstig is. Want als er niks aan de hand was, dan zouden ze het wel zeggen. En zo onder, uh, krijgt die Boliviaanse revolutie nog een, uh, een bizarre ontknoping. Want ja. Nou ja, wie had verwacht dat het op deze manier. Met de laatste pagina van mijn boek, hè, De Oliekoning, waar we anderhalf ja. jaar geleden Precies. voor hier zaten. Ja, boek uh, over Chaves, Met ja. talloze scenario's van moordaanslag tot ja. uh, electoraal verlies en voor wat dan ook. Uh, voor eindes aan deze revolutie. Maar de dood van Chavez had niemand kunnen voorspellen. Ja. Maar het lijkt er nu toch wel maar heel snel op te steven. Is dit eigenlijk al wat ze dan Dead meat noemen? Dat weten we niet. Nee. Ze zeggen er helemaal niks. Ze zeggen ja, hij heeft problemen met de ademhaling na de operatie van zijn kanker. Die kanker die nu zo anderhalf jaar bekend is. Is ook volstrekt onduidelijk wat het precies of hoe, hoe ernstig die was. Waar de uitzaaiingen zijn. Waarom die nog drie keer, hij is totaal vier keer geopereerd. Totale, niet totaal, maar wel, bijna totale stilte over wat er nou precies aan de hand is. Dus eigenlijk, eigenlijk functioneert het land al zonder hem. Ja, en die transitie oh. is ook al in volle gang natuurlijk. Die, die, die laai aan de, aan de top, die weet ook wel dat het een aflopende zaak is. Ja, want dat is gewoon duidelijk. Daar ja. is geen enkele twijfel meer over mogelijk. N nou ja, ik, nogmaals, we weten het niet. Nee. Dus misschien staat hij op 10 januari toch ineens... Uh, hè, en dan hebben ze het allemaal in scène gezet om te zien hoe populair hij nog is. <lacht> <tie> Alles is mogelijk. Is er een, een gedroomde opvolger? Um, nee, dat is het, ja, het probleem. Kijk, ja. die hele revolutie, zoals we vaak zien bij revoluties, ook in Cuba natuurlijk... er staat die ene persoon, Hugo Chavez, is de man. Ja, hij is de pijler, hij is de... De, de inspirator, hij is de, de charismatische leider... hij is legerleider, hij is president... hij heeft alle machttaagjes toegetrokken die afgelopen dertien ja. jaar al. En als hij wegvalt? Als hij wegvalt, dan, dan moet je eigenlijk denken er aan, niemand... aan vijf of zes of zeven opvolgers. Want hij, niemand kan dat allemaal nee. in één persoon. Maar goed, er is natuurlijk, we hebben de vicepresident... die is dan, uh, nou, door, ook hem aangewezen... als de man op wie men moet gaan stemmen voor ja. vertrek. Dat zegt natuurlijk ook al wat, hè? Dat hij zei, jongens, we uh, moeten op de vicepresident gaan stemmen. Dan, dan weet je ook wel dat er iets heel ernstigs aan de hand is. Ja. Zeker als de het zegt. Uh, aan de ene kant dan heb je nog de voorzitter van het parlement, dat is een wat radicalere, een beetje zo'n havik. En die droomt ook wel van een, uh, een toekomst als president. Nou ja, dus die Hoe twee. Heet die? Daar gaat het dan denk ik om de toekomst. Hoe heet die? Die laatste? Uh, Diosdado Cabello. Oh. Ja. Dus ja, de belang ja, ja. Een van de belangrijkste factoren daar is natuurlijk toch het leger. Zijn er geen generaals? Uh, die, die nou, de, ja, ja dan denk de... je natuurlijk dat de je in Latijns-Amerika, de militairen, ja. en, en, uh, he, dat was toch afgelopen met die militaire dictatuur. Dat is ook zo. Maar in Venezuela is het de afgelopen tien jaar wel behoorlijk uh, bar geworden. Uh, eigenlijk spreken we hier over een, een militaire uh, regime. Als je ziet waar militairen, namelijk nou, ook ex-militairen, uh, uh, gepensioneerde generaals en dat soort dingen, allemaal op. Welke voor posten die allemaal terechtgekomen zijn. Uh, de hele oliemaatschappij, dus de, de, de grote uh, o, inkomstenbron van Venezuela... staat onder controle van de militairen. De militairen hebben natuurlijk de wapens. Uh, veel deelstaten zijn uh, onder militaire regime, militairen, regimen... want ex-militairen die daar gouverneur zijn geworden... De afgelopen maand bij de verkiezingen. Uh, Ambassadeposten, economische uh, belangrijke punten... ook de hele distributiesysteem van het voedsel... allemaal onder controle van het leger. Uh, dus ja, het leger heeft sowieso nu al de macht. Maar straks, als Chavez wegvalt, dan is het aan hen om te bepalen, uiteindelijk. Mocht het tot onrust komen, uh, voor wie zij partij kiezen. En het is, uh, hoewel ze dus heel veel touwtjes in handen hebben, helemaal niet gezegd dat ze straks inderdaad ook voor de revolutie zouden kiezen. Want er zijn heel veel verschillende uh, facties is binnen is dat, dat leger. Een oppositiepartij. En er is ook nog de oppositie. Ja, ja maar die heeft, die heeft met het leger niet zo, of die heeft niet zo heel veel uh, laat ik zeggen, of nee. invloed op... het. Nee. Maar uh, binnen het leger... Het is, uh, Venezuela is van, van oudsher een professioneel leger. Er zijn in, uh, in Venezuela de afgelopen vijftig jaar... als je vergelijkt met andere Latijns-Amerikaanse landen... eigenlijk uh, bijna geen staatsgrepen geweest. Uh, of pogingen daartoe. Uh, of, of, of echt goed opgeleide. Uh, ja, lui die zeggen, oké, okay, wij, wij gaan voor de constitutie, voor de grondwet. Uh, ja, die, die hele generatie zit er nog. Aan de top zitten natuurlijk loyale uh, figuren. Chávez heeft op de dag van vertrek naar Cuba... precies een maand geleden nog een, uh, een, een politiek correcte generaal... benoemd tot minister van Defensie. Met het idee van, nou, dan hebben we dat tenminste goed. Maar die man heeft binnen het leger helemaal geen... Uh, hij, heeft, hij is militair heeft hij helemaal niks gepresteerd. Uh, maar, uh, zeg maar het is niet gezegd dat, die le dat het leger inderdaad... Uh, voor de revolutie zal gaan springen op het moment dat de oppositie aan de macht zou komen... of dat het protesten uit zouden breken of wat dan ook. Als Chavez op uh, 10 januari niet in staat is om de beëdiging te doen... Ja. is er dan eigenlijk duidelijk wat er dan gaat gebeuren? Ja, nou, volgens de oppositie betekent dat... Uh, ...machsvacuum en nieuwe verkiezingen. nieuwe verkiezingen. Maar ja, nu heeft de vicepresident dus net gisteravond... of ...een paar uur geleden voor ons uh, verteld... ...dat er helemaal niks aan de hand is. Die hele beëdiging is natuurlijk een pure formaliteit. Ja. Want daar zit ook wel wat in. Want we hebben natuurlijk te maken met een gekozen president... ...die al president was of is. Dus er is gewoon natuurlijk continuïteit daarin. Maar uh, om te zeggen dat het maar een formaliteit is natuurlijk, uh, is natuurlijk onzin. Uh, formeel gesproken moet dan uh, de president tijdelijk of... Of definitief uh, ja, incapabel uh, worden verklaard. En dan worden er inderdaad nu een verkiezingen uitgeschreven. Maar dat gaan ze nooit doen. Ze willen dit dus gewoon zo lang mogelijk rekken. Ja, tot ja. die op een gegeven moment natuurlijk doodgaan. Want dan je hebt dus die vicepresident Maduro. Ja. En dan heb je dus die Capriles, die is ja. van de oppositie. Die had nog wel redelijk wat stemmen bij de vorige ja, verkiezingen. Maar, ja, nee? maar toch als je kijkt naar 13 jaar mislukt beleid. De economie ligt in duigen, corruptie, uh, ontzettend veel geweld, uh, weet het, misdaad dat een oppositie na 13 jaar nog niet in slaagt om van zo'n man te winnen... Dan, ja, dan heb je toch ook nog wel een probleem. Dus die, die oppositie is een van de grootste mislukkingen, politieke mislukkingen... In de, in de menselijke geschiedenis. Ja, is serieus geen factor eigenlijk? Dat zou ik niet willen zeggen. Kijk, ze kunnen niet op tegen de, op de, het, het charisma van Chávez. Als hem allemaal, dood hij dood is? Ja, als hij dood is, dan is, valt dat charisma weg... en dan maken ze zeker weer een kans. En dat zou ik wel zeggen. Ze hebben 45 van de stemmen. nou ja, tek daar het charisma van Chávez af. Dan zou het toch en die Maduro kunnen. heeft niet veel charisma. Nou, dat is. Nee, die heeft niet Hij is een hele aardige man, maar hij heeft niet. Hij, betekent hij op, het betekent ook hout, niet. Maduro? Ma Maduro, nee, dat is Madeira. Mad Madeira. Maduro oh, oh, betekent hard. Oh, hard? Uh, ja, gewoon uh, gerijpt. Hard, ja, uh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. De Verenigde Staten uh, zitten waarschijnlijk uh, likkenbaardend klaar, of niet? Uh, uh, ik denk uh, dat ze stiekem wel blij zouden zijn als het was vertrekt. En ze zijn ook niet zo helemaal uh, vies van die Maduro. Die Maduro is een hele amabele. Uh, een rustige man. Zijn, hij, heeft, ja, hij heeft niet echt een hoge uh, opleiding. Dat is een voormalig buschauffeur... die het ja, via de vakbond nu tot uh, vicepresident heeft uh, geschopt. Uh, maar wel iemand met wie zij zaken zouden kunnen doen. Ze hebben natuurlijk zin voor de oppositie aan de macht. Want dat is gewoon oh. een, uh, ja, een, een sociaal-democratische club. Maar uh, met die Maduro zouden ze best in zee kunnen, ja. Dus die, die opteren dan echt wel voor. Niet voor die havik van die cabello die ik net noemde. Ja. Uh, die ook best... Uh, maar ja, ook voor Nederland zou het even nog wel belang. Want wij zijn, nogmaals, uh, nog maar een keer gezegd... de buren van Venezuela via onze Nederlandse Antillen. Ja. Dus uh, ook voor ons is het van belang wat voor regime daar komt. En ik denk dat binnen een aantal weken, zo niet maanden... toch wel duidelijk zal worden. Kijk, als er verkiezingen moeten worden... Uh, dan moet dat binnen 30 dagen gaan plaatsvinden. Dus dat moet allemaal heel snel. Als Javes overlijdt, is dat hele ja. land dan een uh, die, diepe, nou, diepe, diepe, ja, diepe raam? Ik, ik verwacht de... wel een soort Noord-Koreaanse Ja, wat, wat, wat zijn aanhangers betreft. Je, natuurlijk heb, dat land is volstrekt verdeeld. Je hebt twee helften. Maar die, die helft van Javes, die gaat uh, huilen. Nou, die dat, dat, dat gaat letter een, letter drama. letterlijk. Ja. je ziet het nu al. Dus de, de straten, de pleinen zijn gevuld met mensen die biddend uh, met, met tranen. Kijk naar de foto's. Het is echt, ja, en die en die in, mensen zijn die, in hun hart geraakt door die man. En in tegenstelling hele, tot Noord-Korea is dit niet georchestreerd. Nee. nee. Ja, kijk, die manifestatie waar ik ook steeds bij ben geweest, er komen echt honderdduizenden mensen. Die, die worden allemaal met bussen gebracht, met broodjes en dat krijgen ze mm -hmm. allemaal. Maar uh, de emotie is niet gespeeld. Is echt. Ja, die is echt. Ja, ja die, die, die mensen gaan voor een broodvuur. Dat zijn echt, hij, hij is, hoewel ze, hij, misschien relatief weinig van ze heeft gedaan in de afgelopen dertien jaar. In, in termen van, nou ja. Uh, vooruitgang en, en het verlaten van de armoede en dat soort zaken. Uh, hij praat hun taal, hij, hij raakt hun, hij, hij spreekt ze aan als, als, als familie. Die man, die is, dat is hun kandidaat. Die mag ook nooit vertrekken. Ja, dat hij op zo'n manier aan zijn einde komt, is natuurlijk heel pijnlijk voor zijn aanhang. Ja, want hij is nog, nog geen zestig, hè? Nee, nou, nou erg hij daarvan. Uh, kijk, die, man, die mensen hebben niks. Er zijn echt, Venezuela is een land met veel armen. Met een grote groepen mensen die geen, nou, uh, geen werk, geen inkomen... Of, of heel laag inkomen, slecht geschoold. En daar is dan eindelijk iemand die hun begrijpt... die hen uh, zegt te gaan helpen... en uh, daar ook heel veel geld aan uit heeft gegeven... Uh, dat is allemaal slecht besteed en allemaal over de bal gegooid voor een groot deel. Maar uh, dat maakt niet uit. Het gaat om de intentie. En uh, de manier waarop je met ze praat en nou ja, het charisme. Kijk, kijk op YouTube naar een toespraak van Chavez en je ziet die man die... Uh, nou, Fidel Castro is er niks bij hoor. Die, die, die kan praten. Als, uh, als, als Echt in de geschiedenis van Latijns-Amerika is hij uniek. Echt de grootste? Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Want we hebben natuurlijk ook geen video's van de 19e-eeuwse Caudillo's. Uh, die daar niet tijd. Maar goed, uh, ja, wel een van de. Ja, ja. Mussolini. Uh, Zo'n figuur is het. Iemand die echt gewoon staat te bulderen... en de mensen die, die, die je weet hoe het er net... ademloos toe. Nou, en muzulunie is je op het een iets het, andere hoor. manier aan zijn eind gekomen... dan ja. waarschijnlijk ja. met Chavez. Maar goed, je zei net al even... je was eerder bij ons om te praten over jouw boek over Hugo Chavez. Toen ging het onder meer over die enorme toename van onveiligheid. Ja. Dus tegen aantal moorden, corruptie en, en, en, en dergelijke. Uh, hoe, hoe zou het, het einde van Chavez uh, de, daar invloed op gaan hebben? Wordt het erger, die, die, die onveiligheid? Nou, ja, kijk de revolutie, want die hij heeft natuurlijk persoonlijk heeft niet laten zien daar goed raad mee te weten. Nee. En uh, dat hele misdaadverhaal, dat is een volstrekt verwaarloosd... Uh, maar is er dan, ze, dan geen law-en-order-component? Uh, uh, nee, nee, politiek. nee. Dat, wordt echt maar iedereen, dat is gek. Dat, dat is het probleem natuurlijk. Kijk, op een gegeven moment, dat als, een, als een moordenaar met zijn moord wegkomt... dan doet hij het nog een keer en dan trekt andere moordenaars aan. ik zeg maar zeggen, dat is het punt, dat is de, die dat justitie dat functioneert voor geen kant. En de hele revolutie is gericht op het behoud van de macht... en het, uh, nou ja, en het behoud van, van die achterban, van die arme achterban. Uh, niet op het uh, op law and order en het, uh, het handhaven van de wet. Dat is, het dat is een van de problemen. Tot slot, jij gaat ervan uit dat het niet meer niet dat terugkomt. Gaat, dat, dat gaat niet zo snel veranderen. Uh, uh, je kan hopen dat de oppositie de volgende verkiezingen wint... in dat opzicht en, uh, en, en daar wel maatregelen tegen neemt. Maar jij gaat ervan uit dat Chavez niet meer terugkomt. Ik, daar ga ik vanuit op basis van uh, wat ik hoor van journalisten, diplomaten, academici in, in Venezuela die eigenlijk allemaal stuk voor stuk en zelfs mensen binnen de partij zeggen van nou, die mannen uh, op, op sterven na dood. Okay. Hartelijk dank. U hoorde Edwin Koopman, we gingen het dus uh, hebben over het Venezuela eventueel na de, het verscheiden van Hugo Chavez. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. door of your heart Only shadows of heaven House met de broertjes Finn het nummer. Don't dream, it's over. Ja, heeft dat te maken met het volgende onderwerp? Je zou het bijna denken, want het gaat over de pier van Scheveningen. Daar is faillissement voor aangevraagd. Dat maakt de eigenaar horeca concern Van der Valk deze week bekend. Afgelopen zomer liet Van der Valk al weten dat het ging stoppen... met de exploitatie van het restaurant en het casino. Daarna werd gezocht naar kopers, maar de onderhandelingen liepen op niets uit. Van der Valk nam de pier in 1991 over voor een symbolisch bedrag van 1 euro. Gulden nog, ja. Hoeveel eurocent is dat? De eerste pier verrees in 1901, maar brandde in de oorlog af. De huidige pier is gebouwd in de jaren 50... en werd in 1961 geopend door prins Bernhard. Volgens taxateur en inwoner van Den Haag Aad Verhoog... is de pier echter veranderd in onverkoopbare bouwval. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u, hij is niet meer te redden, denkt u? Nou, het ziet er somber uit. Ja, hij ziet er slecht uit. Mm. Van je cement uh, aangevraagd, zal dat ook uitgesproken worden... Ja, kijk, de Van der Valk heeft de, de pier in zijn pier-BV gestopt. En die pier-BV zal uh, totaal niet renderen. Uh, en daar zal ook weinig geld in zitten. Het zijn natuurlijk prachtige trucendozen om die BV failliet te laten verklaren, denk ik. Ja, en, en de rest gewoon overeind te houden. Ja, zo zal het zo werken. Zo, zo werkt het kan dat systeem? zo makkelijk. Want, uh, Blijkbaar. Ik, ik neem aan dat op het moment dat ze die pier voor één gulden hebben gekocht. die wordt alleen maar voor een gulden verkocht door. Uh, de, de exploitatie. Uh, de ja, precies, met natuurlijk eisen, dat het onderhoud geregeld wordt, precies. dat er goed op gepast wordt, enzovoort, Juist. enzovoort. Daar kunnen ze toch niet, niet zomaar onderuit ja, nemen. Dat hebben aan. ze niet gedaan. De Pier ziet er heel slecht uit. En uh, Van der Valk zegt in de pers dat ze 20 miljoen hebben geïnvesteerd in de Pier in de afgelopen 20 jaar. Gelooft dat gelooft u als als niet. Jij... Nou, dat is er niet van af te zien. En dat het onderhouden veel geld zou kosten aan de pier, dat is logisch. Een bouwwerk midden in de zee, Zuidwesters, iedere dag erop. Dat wil wel, maar die 20 miljoen is niet terug te zien. Wat krijg je dan? Krijg je betonrot of zoiets? Ja, dat is nu zichtbaar. dat is Ja, er vallen stukken beton, mondjesmaat hoor, maar die vallen eraf. Heel veel wordt Dus het wordt ook gevaarlijk, of niet? Ja. U hebt de staat van die pier opgenomen, recentelijk, voor Omroep West. Ja. U hebt betondrood geconstateerd. Maar, maar vertel eens, beschrijf dat eens. Triest, nou, u werd het huilend ja, nou, Ik heb, ik heb uh, scheveningsbloed, dus het, het doet mij verdriet als dus ik de pier zo zie. Uh, maar goed, dat is emotie. Uh, als je zakelijk naar die pier kijkt, dan zie je... Uh, uh, uh, en ook technisch, er staan uh, een aantal betonnen palen in zee. Uh, en op die betonnen palen uh, rust de betonnen pier. En daar zit een hoop staal in verwerkt en een hoop hout. Een uh, hoop schilderwerk. Dat is allemaal achterstallig. Kijk, die betonnen palen die houden het nog wel eventjes vol. Uh, maar daar is natuurlijk ook het mooiste van af. De pier ziet er verschrikkelijk slecht uit. Door al dat roest en jarenlang geen onderhoud gepleegd... in ieder geval niet zichtbaar... Uh, is en, het nu een armoedig uh, apparaat in zee. En is er nog iets te doen? Nou ja... Kijk, de constructie als zodanig, uh, uh, dat zou je dan verder moeten onderzoeken... maar als je nou veronderstelt dat die palen die in de zee staan... dat die wel blijven staan, dan moet je alles wat op die palen staat... moet je toch heel drastisch gaan, uh, gaan maar renoveren. Maar er is op dit moment niks open? Er is geen café of een restaurantje of, of nog iets? Nou, het restaurant van Van der Valk, dat, of, dat, of dat gisteren nog open was, dat weet ik niet... maar dat is tot eind hè, vorig jaar is dat open geweest in ieder geval. Maar daar ben je ook niet vrolijk van, hè? Nee, en je moet dan een, een 100 meter lopen die armoedige pier af dat je bij dat restaurant bent, nou dan ben je bij je biefstukje aanbeland dat dan weer wel. Maar dat is een uh, dat is geen leuke wandeling. Waarom hebben ze die pier eigenlijk ooit gebouwd? Ja, daar stond een pier. Ja, in 1901 hebben we dat uh, dat, <laughs> dat weet ik. Toen niet. Wel, dat was dat toen wel een houten pier geweest, zijn, of niet? Ja. Ja, ja, ja, ja. En dat die toen is herbouwd, dat kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen. De vraag is natuurlijk, wat moet je er nu mee gaan doen? Ja. ja. Nou ja, ze dachten toen dat het een, een leuke attractie was. Om... Het was een leuke attractie en een prachtig wandelhoofd. En het gezicht van Scheveningen oh ja, en, dus en van Den Haag. Hebben ze, dat hebben ze natuurlijk in veel meer plaatsen ja. in Europa, een, een wandelhoofd. Ja. En uh, daar hadden ze het misschien achteraf beter bij kunnen laten bij een wandelhoofd. Veel beter, achteraf gezien zeker, ja. ja. Zo, is misschien morgen... er, sorry, nog heel even terug naar een wandelhoofd. Zou dat ook nog een oplossing zijn? Ja, ik, kan, uh, um, ik kan me voorstellen dat als je sloopt wat er nu staat... Uh, en je maakt er gewoon een wandelhoofd van... zonder dat dat extreem duur geëxploiteerd hoeft te worden... dan is het leuk. Dan staat er nog weer wat. Ja, een wandelhoofd, wel een mooi woord. Ja, toch? Ja, ja. Gewoon een pier om, om op te vissen, eigenlijk. Ja, gewoon ja, om je tezonder, uit te gooien. Om ja. te flaneren, ja. ja, ja. ja. Zeg, hoe, hoe is Van der Valk dan eigenlijk onder die verplichting tot onderhoud uitgekomen. Waarom is nou, dat die verplichting niet... hebben ze. Ja, maar waarom is dat dan nooit gebeurd? Als ik mijn raamkozijnen niet schilder tien jaar... dan krijg ik een aanschrijving Kijk. van de gemeente. Precies, en dan gescheven. sturen ze de nota. De gemeente gaat dat nu ook doen. He. Die sturen de nota voor onderhoud dat ze laten uitvoeren. Oh, gebeurt. Die aanschrijving is inmiddels uitgevaardigd. Aha. En in de zes weken he, die daar dan voor staan heeft Van der Valk he, niks gedaan... Uh, nu stuurt de gemeente zijn aannemers en stuurt vervolgens... achter die aannemers sturen ze de notas oh, Dus van dat van kan nog een dure, uh, dure hobby worden. Ja, zei dat als die nota op de mat valt bij Van der Volk... Van der Volk, pier BV, waarschijnlijk al failliet is. Ja, ja. En daarom, daarom hebben ze dat faillissement aangevraagd. Nou ja, dat heeft er ongetwijfeld mee te maken. Ja, ja, ik kan niet in de boeken van Van der Volk kijken... maar ik heb zo mijn, kan eh, mijn er vermoeders. Ver kan je dan niet verhalen op mijn moeder BV? Ja, dat is en dat, daar zitten natuurlijk allerlei eh, technische snufjes en, eh, en aardigheden. Hoe ze, de, precies, daar is over nagedacht. Voelt de gemeente Den Haag eh, zich belazerd eigenlijk? Van ik denk valk? dat de gemeente Den Haag zich belazerd voelt. De gemeente Den Haag die spreekt zich nu uit van... we zullen dat geld op Van der Valk gaan verhalen, de, de, de, de verantwoordelijke wethouder. Um, maar die BV, waar die nota op de mat valt... die bestaat over een paar weken niet meer. Mm. Um, en dan komt die nota hoogstwaarschijnlijk... wordt die weer teruggestuurd naar de gemeente Den Haag. Ja, en dan? Ja, die aannemers zal zijn centjes willen hebben. Ja. Yeah. Want het is allemaal maar cosmetisch. Uh, uh, ja. ja. Decorbouw. Ja, ja nee, dit wordt niet drastisch gerenoveerd. Nee, ze zullen hier het hoognodige doen ja. om hem zeg maar door de APK te krijgen. Ja goed, er is eindeloos gedokterd om toch dat beeld van Scheveningen vanuit. Toch een vrij armoedige badplaats, tot iets chics. Dat koelhuis ja. is helemaal gerenoveerd, ja. er is veel aan gedaan. Die strandtenten zien er veel en veel beter Gitterend. uit. En dan heb je daar zo'n barrel voor de deur staan. We hebben een gloednieuwe boulevard, hè? die ja. wordt volgend jaar nog, moet die nog worden opgeleverd zelfs. En dan staat er inderdaad nu dat barrel voor de deur. En dat is geen gezicht. Dat is geen gezicht. Nou, maar dan zal toch ook zo'n gemeente, of wie dan ook, dan zal toch iemand dan moeten? Ja, ja, dat klopt. Alleen de eigen... En de gemeente doet het goed door de eigenaar van de pier aan te spreken... van, joh, ga eens heel gauw onderhoud plegen, want zo kan het ja. niet verder. Hè? De aanschrijving is een wettelijk beproefmiddel. Ja. Alleen die eigenaar van de pier, die zegt... straks zal de rechter dat wellicht bevestigen. Ik heb geen centjes. Nou dan kan het onderhoud door die eigenaar niet worden uitgevoerd. Nou, waar komt het dan terecht? Ik neem aan dat het wel geprobeerd is... om het aan een of andere exploitant te verkopen. Ja, ja. Of, nou, of, in ook, of in de sector, of in de restaurantsector, of de ja. theatersector. Ja. Nou, die musicalproducent Fred Boot hè, die heeft ja. ooit gezegd... het is een geweldige locatie voor een theater. Ja. Maar waarom zijn die plannen dan nooit van de grond gekomen? Weet nou, nou? Ik denk dat dat met exploitatie te maken heeft. Van der Valk wilde graag vanaf, dat lijkt me logisch. Ja. He, dat restaurant weg en theater erin, het idee is hartstikke leuk. Alleen Van der Volk zegt... we hebben 20 miljoen geïnvesteerd in de afgelopen 20 jaar. dat, is miljoen... dat gelooft u niet? Nee, dat is niet van, van zien. Nee. Maar stel nou dat die cijfers kloppen. Uh, en dan hou je 1 miljoen onderhoudskosten per jaar over. Uh, dat is 80.000, 85 85.000 euro per maand. Dus dat moet je uit je theater in dit geval overhouden... Uh, uh, uh, om daarnaast je. je alles alles nou ja, te kosten gaat, dat zijn veel te grote. Ja. Er is natuurlijk ook al een Circus Theater daar in Scheveningen. Om, is op 100 meter afstand. Ja, ja. precies. Dus. Ja. En ondernemer Henny, zo iemand als Henny van der Most? Ja, die heeft, uh, die heeft er naar gekeken, althans globaal. En die zegt van ja, dan richt ik mijn pijlen liever op wat anders. Want daar, die loopt tegen dezelfde onderhoudskosten aan. Die ja. zijn daar enorm hoog. Ja, dus. Is het nog een idee om bijvoorbeeld te zeggen, we maken iets, iets, iets nieuws. Een, een, een ander soort of een, een, een, een, een uh, wat was het? Een uh, wandelhoofd? Nee, was het was nou? ja, wandelhoofd ja. wandelhoofd Ja, wandelhoofd. Uh, of bijvoorbeeld een, een soort eenvoudige pier van ander materiaal? Of, ja, ik kan ja. me voorstellen, de, de, de tijd schrijft, schrijft voort dat er betere en, uh, materialen zijn om een pier van te bouwen in de zee. Uh, uh, uh, mijn idee is, sloop dat ding... want uiteindelijk, er is geen exploitant die hier instapt... die dat ding te gelden kan maken. Dat bestaat niet. Uh, sloop dat ding, zet een kunststofpier neer... of iets uh, uh, wat, wat duurzamer is en dergelijke. Ga 3 d wandelen. Ja, nee, Ga flaneren en doe je ding. Leeft het überhaupt in uh, Den Haag en Scheveningen? Want dit was toch iets waar Scheveningen hartstikke trots op was? Ja, was... Maar dat is al, dat is al dat lang geleden. We, toen toen Bernhard van die pier afliep was het begin 60. Ja. En het is nu 2013. Er zit heel veel jaar tussen. Uh, een Scheveninger wil graag de ja, pier. En, een 50. Nederlander wil graag de pier. Want we zijn allemaal zo conservatief als het maar kan. Alleen als je nu kijkt naar hoe die pier er nu bij staat. Of als je het over een week roept. Jongens we gaan een pier bouwen die er zo uitziet. Krijg je niemand mee. Want het is, het is een, een doorn in het oog. Um, het leeft wel natuurlijk. Uh, uh, maar er zit denk ik heel veel frustratie bij heel veel mensen... dat het zover is gekomen met de pier. En de gemeente Den Haag gaat er recent meer steken. Nou, die, dat hoop ik niet, want dat is gemeenschapsgeld. En uh, uh, uh, uh, laat ze daar andere dingen mee doen. Nou, ben je benieuwd? Ik ook. Spannend. Hartelijk dank. Taxateur en inwoner van Den Haag, Aadverhoog. Verhoog, ging dus over het faillissement van de Scheveningse pier dat deze week werd aangevraagd. Hartelijk dank voor uw komst. En ik, ik zei net al even voor de grap, misschien een 3D-pier, want u had het over een uh, pier van kunststof. Nou ja, misschien wordt dat binnenkort uh, tot de mogelijkheden. Ach, hè? <laughs> ik zal het zien. Want het wordt al de belangrijkste uitvinding sinds de drukpers genoemd. Het woord is al gevallen de 3D-printer. De printer verschilt van de gewone printers... doordat deze 3 d afdrukt. Dat gebeurt door het laag-na-laag laag opbouwen van een object... met vloeistof of gel die heel snel stollen. Sleutels kunnen zo worden geprint, speelgoed voor kinderen... maar bijvoorbeeld ook, en er zijn filmpjes van, vuurwapens. Afgelopen Fiets. najaar kwam het eerste model voor, het consum voor de consument beschikbaar... tijdens de dagen van de Bijenkorf, de Amerikaanse Cube... 3D-printer voor een prijs van maar eigenlijk 1050 euro. En schrijver en publicist Jan Lieberga, die bekeken, hem, schreef erover, over die 3D-printer. En is nu bij ons de gast. Goedemorgen. Hallo. Uh, he, heeft u zo'n ding thuis? Staan? Nee, nee, nee. Ik ben ook helemaal geen ontwerper. Het is leuk voor iemand die wil ontwerpen. Ja, maar niet voor de consument voorlopig? Nou... Dat is een beetje op de rand van... Kijk, de meeste van die apparaten moet je zelf nog in elkaar gaan zetten... als je het toegestuurd krijgt. Oh ja? Dat ding wat u net noemde, dat is nou toevallig wel kant-en-klaar leverbaar. Ja. Maar voor het andere is het allemaal... En wat, wat kan je van dat ding? Want 1050 euro, ja, als dat iets bijzonders is... vind ik het eigenlijk nog wel betaalbaar. Ja. Nou, je moet het vergelijken met je printer thuis. Alleen dan stop je er geen inkt in, maar kunststof, gewoon plastic. Je maakt een driedimensionaal uh, uh, dingetje op een software. Hè. Dit kan een sieraadje zijn of wat dan ook. En dan ga je de, dat, die informatie sturen naar die printer. en die gaat het dan uh, laag voor laag opbouwen. als een soort, ja, soort geautomatiseerde slagroomspuit. En dat duurt ook een paar uur op, Want zelfs zo'n klein dingetje, van laten we zeggen een Lego blokje. dat kan nog wel een uh, kwartier tot twintig minuten. of soms wel twee uur duren. Het hangt vanaf hoe complex het allemaal is. Ja. Nou, en dan is het ook klaar. Je hoeft het niet in de oven te doen. Het is hard. Het is meteen te gebruiken. En uh... Ik begreep dat. Ik heb een filmpje bekeken waarin dat werd gedemonstreerd van ja. deze uh, printer uh, van, uh, van de bijkorf. En die hadden inderdaad een Lego-blokje gemaakt. Maar ja, die past, pas, niet. past er nee. voor geen meter op de, op de, op de andere nee. legelblokjes. Nou ja, nou, dit geeft wel dan, een beetje, dan, <laughs> dan ook al niet op. Dit geeft wel een beetje aan. Uh, kijk, dit zijn natuurlijk ook de goedkopere. Je hebt natuurlijk veel duurdere. Vroeger heette dit rapid prototyping. Nou, dan heb je apparaten van 100.000 euro voor, voor, nou ja, die zijn wel een stuk nauwkeuriger. Maar goed, het zijn altijd compromissen als je de kant op gaat van de laten we zeggen, de hobbyist of de. Nou ja, er wordt gezegd, uh, die 3D-printer zou het begin van de derde industriële revolutie inluiden. Denkt u dat ook? Ja, dat, uh, dat is ook de reden waarom ik. Kijk, ik schrijf dan voor e-murs dat is een blad wat is geïnteresseerd voor de, voor de consequenties van nieuwe technologie. En kijk, als je dit uh, naar de toekomst doortrekt, dan zie je ook wat het gaat opleveren. Want... We zijn nu in Hilversum. Als je hier honderd jaar geleden had rondgelopen, dan waren het allemaal weverijen. Dus gewoon daar werden de producten gemaakt. Nou tegenwoordig kan je een tapijt alleen nog maar kiezen uit een soort uit, uit, uit voorraad. Het is niet meer maak, Het is geen maakwerk. Het is geen... nou, we gaan dus nu met dit soort printers weer terug naar de situatie waarbij je eigenlijk heel dicht bij die productie komt te staan. Het wordt niet meer gemaakt in China of in andere verre landen, maar je kunt het weer gewoon thuis, letterlijk thuis, maken. En ook, en ook niet meer in, in, in, niet, Precies niet meer in enorme hoeveelheden nee. per se. Nee, je kan er uh, alles mee doen. Je kan je eigen... Uh, je kan je, dus nooit je naam in een kopje laten schrijven. En ja, dat, dat, is natuurlijk, dat zijn mogelijkheden die er nu niet zijn. En als ze er wel zijn, zijn ze duur. Maar goed, uh, er is ook een filmpje op, op je YouTube. Uh, daar wordt een fiets gemaakt vanuit een ja. 3D-printen. Toen dacht ik, ja, maar wat voor materiaal heb je dan van zo'n fiets? Nou Want het ja, is dat toch is een, een soort kijk, plastic. Ja, nou ja, dat is inderdaad ook een andere beperking. De meeste printers kunnen maar één. Dit was ook een experiment hoor. Maar precies. goed, het lukte wel. Ja. Nou, je kan wel dingen assembleren, maar dan moet je wel dan moet je ze serieel uh, afdrukken. Ja. Dus je, je begint met één onderdeel en een volgend onderdeel. Maar je kan nog niet allerlei een transistor aan dat je printen, dat is ook nog moeilijk hoor. Dus, uh... maar nee, maar, natuurlijk... je hebt toch, uh, sorry, maar je hebt toch steeds datzelfde materiaal dan? Je kan dus stel je wil een fiets maken. Dan heb je hebt toch, bij een fiets heb je toch ja. verschillende materialen nodig. maar Je hebt toch printers heb... voor verschillende materialen hoor. Dus, de, okay. die, die kunnen er ook ijzer of weet, weet ik veel, wat je er. Dat, dat is allemaal mogelijk. Dus je kunt ook metaal uh, ja. uh, uh, maken, bijvoorbeeld. Ja. En... Het Amerikaanse leger doet dat voor allerlei wapendingen. Nou, bijvoorbeeld Jay Leno, die beroemde presentator uit Amerika. Die talk show host, die verzamelt klassieke auto's. En als er een onderdeeltje stuk is, dan print hij het even. Het is, uh, dat, heel... dat is echt letterlijk. Ja. Hoe, hoe kom je dan aan, eerst aan dat, die 3D-afbeelding van dat onderdeel dat je nodig hebt? Nou, dat kun je zelf maken. Als je dat niet wil, dan zijn er een heleboel dingen op internet verkrijgbaar. Gratis en voor niet. Of je moet ervoor betalen, één van twee. Er zijn er dus ook allerlei diensten. Je hoeft niet zo'n ding in huis te halen. Als je dat niet wil, dan kan je ook laten printen. Dus een soort dienst zoals uh, een fotoprint. Ja, maar je moet, je moet eerst uh, een soort scan maken. Je, moet een scan maken. Ja, nou, ja. je moet een scan maken, ja. Precies. En dat je neem moet... ik aan weer een apart ja. apparaat, of ja. niet? Ja, ja maar er zijn ook steeds meer fabrikanten die, die daar rekening mee houden. Die zeggen van, nou, in plaats dat we jou het onderdeel sturen, kan je het ook printen. En dit is het, dit is het uh, voorbeeld. Dit moet je in je computer stoppen en dat... Uh, Oh, dat gebeurt dan. Ja, dat gebeurt al. Want uiteindelijk is dit natuurlijk stap 1... in een waarschijnlijk grote ontwikkeling. Hè? Ja, dat, dat lijkt mij ook. Ik, bedoel, ik zeg net dat het waarschijnlijk de productie uh, weggaat. Als we nou even over misschien 100 jaar kijken... dan, dan wordt het niet meer geproduceerd in China. en Dan kunnen we het beter hier doen. Uh, Eén deze dagen wordt er, misschien zit het nu al open... een bedrijfje in Haarlem, die zit gewoon in een winkel. Dus je loopt binnen, daar staat zo'n printer... en je kan bij wijze van spreken bestellen wat je wil. En het wordt ook ter plekke wordt het uitgedraaid. Net zoals Printing on Demand. Ja. He, dat heb je ook. Dat is, ja. dat je, als je een bepaald boek, graag, boek ja. wil lezen... Dan maar dat, dat boek is dan een... niet gepersonaliseerd. Ja, dat kan wel, maar als een ander kafje nou omheen ja, maar. Maar, maar dat is het idee. Maar ik, ik las een verhaal van... als u nou een kopje uh, laat vallen... dan kan u gewoon datzelfde kopje... Nalaten printen, ja, Is dat werkelijk zo? Dat zou kunnen. Waarom nou, zou dat niet van kunnen? keramiek dan? Dan heb je er weer andere materiaal nou, nodig. Dan moet je inderdaad naar zo'n bedrijf gaan wat dat maakt. Wat een printer heeft staan, die keramiek, bewijs van spreken... Maar zijn er al veel bedrijven die die printers... Nou, dat nemen? is wel aardig. Er is een, een, een spin-off van Philips, dat heet Shapeways. Dat wordt op dit moment al heel groot. En die hebben in Amerika een, een fabriek geopend, ook net. Ik geloof één deze dagen gaat die open of is al geopend. Daar staan vijftig van die printers. Allemaal verschillende soorten. En dat is een soort fabriekje en je kan inderdaad uh, naar internet gaan. Ik, ik wil dit en dat en dan wordt dat thuisgestuurd. Nog niet binnen 24 uur, maar zeg binnen een week heb je dat dan in huis. Uh, uh, de techniek is al oud, hè? Ja. Hoe oud? Ik denk een jaar of twintig. Twintig. En net wat ik zeg, kijk, Philips heeft een onderzoek gedaan naar wat willen mensen nou eigenlijk. En men wilde eigenlijk steeds meer gepersonaliseerde producten. En toen is dat shapeways begonnen, die hebben dat opgezet in Nederland. En wat bedoelde men dan precies? Nou, dat je uh, niet alleen qua kleur, maar ook misschien de vorm... helemaal naar wat je zelf leuk vindt, uh, kan inrichten. En de keuze is onvoldoende op dit moment? Nou, dat was wel wat er uit het onderzoek kwam. Ik kan me daar eigenlijk wel iets bij voorstellen. Ja, bedoel, eigenlijk weer terug naar het tapijt van. Ja, ga maar eens naar blokken. Je kan maar kiezen uit een x-aantal schalen. En misschien niet die schalen die jij in je hoofd hebt zitten. Nou, maar als je alle winkels waar ze schalen verkopen... als je die, al die schalen um, achter elkaar zet... dan denk ik, zal er nog ja. wel eens bij zijn. <laughs> maar stel je voor dat je het heel makkelijk kan krijgen. Ja, nou ja goed. Mag. Dus uh, je kan bijvoorbeeld straks je nieuw paspoort thuis uitdraaien zonder het gemeente. Nee, dat, ik denk dat dat niet toegestaan wordt. Nou komen we trouwens sowieso Och. op een heel uh, precair onderwerp. Okay. <laughs> nou, graag. Doe maar. <laughs> Want er zijn natuurlijk ook al, al wapens geprint, althans ja. onderdelen van wapens. Nou, daar is op dit moment een hele discussie over of dat er wel kan en mag. We hebben In, uh, in Amerika is er een wetgeving en zeker gezien al die geschietincidenten... is dit natuurlijk iets wat men niet graag wil... Dat, mensen dat zijn meer. gewoon filmpjes op YouTube uh, ja. te zien. Nou moet ik Waarin... wel zeggen dat die apparaten al na, na, na acht schoten helemaal aan elkaar vallen. Maar ja, oh. ja dat is waarschijnlijk al één, één schot te veel. Als die raak is, dan. Uh, uh, dus dat is. En bovendien er wordt daar gewerkt, dus zoiets wordt dan gewoon in rap tempo beter van kwaliteit. De, de, zonder meer. Dus dat, dat gaat dat, dat ook altijd. Uh, Wat is bij de productie eigenlijk het probleem dat ze op moeten lossen op dat ogenblik? Ja, dat, dat zijn echt puur technische dingen. Er zijn bijvoorbeeld ook al voedselprinters. En dan heb je allemaal... Dat werkt TNO aan. Die heeft allemaal van die compartimentjes met allemaal onderdeeltjes. Ja, dan lopen die... Voedselprinters? Dan druk je op de knop hamburger? Ja, nee, ja, ja, nou, dat is nog te veel. Maar je moet echt meer in... de. Broccoli? Broccoli, nou ja, in elk geval, je kan wat combinaties maken. Hè? Maar dan lopen die, lopen die kabeltjes lopen al snel vast. of de, de, de, de Nee, moet maar wacht, hier begrijp ik helemaal niks van. Nee? Wat is nou een voedselprint? Je kan, kan je dan een nou, wortel, worteltje printen? Nee, het is meer dat je combinaties kan maken. Dus je moet denk ik meer op dit moment denken aan gebak en chocolade. Allemaal dat soort uh, toepassingen. Hele, hele ingewikkelde dingen gaat ook niet echt makkelijk hoor. Nou ja, kijk, als je het dan hebt over gepersoni je gepersonificeerde... Gepersonaliseerde, Gepersonaliseerde ja. uh, uh, dingen... dan uh, kan, je, de, de, kan je ook gewoon naar de, naar de bakken gaan, toch? Ja, kan allemaal. Maar ja. Is dan... Wat is nou leuker om een verjaardagspartijtje met je kinderen te houden... en dan, dat die kinderen precies kunnen... Zeg je nou, ik wil het dat. Mijn naam erop. Met mijn leeftijd. Ik kan en... me een heleboel dingen voorstellen die leuk zijn. Ja. <laughs> nou, bellen met de bakken, zou ik zeggen. Ja, dat kan. Ja. Maar je hebt keuze. Dus het ja. zijn allemaal mogelijkheden. En maar ja. is het zo dat we op een gegeven moment... want ja, we de, de, de, in de toekomst allemaal thuis zo'n printer hebben staan? Net zoals we nu... Nee, en... ik, denk niet dat er, ik denk dat dat maar een beperkt deel is. Dus een ander deel gaat het inderdaad op internet bestellen. En, en ja, maar andere... dat hebben ze van een heleboel andere dingen ook gezegd vroeger. Even. Nou, dat, en, en dat is toch allemaal heel anders uitgepakt. Ja. Je weet het dus niet. Je weet het niet. Maar ik schat zo in dat dit wel redelijk populair kan worden. In ieder geval, onder, kijk, ook designers en zo... die kunnen even makkelijk even een ontwerpje maken... kijken hoe het is, hoe het voelt in je hand. Maar kan je dan in zo'n ding, bijvoorbeeld die bij de Bijenkorf koopt... Hè, ja. voor die 1050. kan je daar plastic van maken en metaal van maken en gebak nee, van maken? En... Nee, nee, je kan. Dat is, dat is nou toevallig een ding wat alleen maar plastic uitprint. Ah. Maar daar kan je dus zeggen, nou, uh, en dan hier, ook maar één kleur. Hè? Dus dan uh, moet je van tevoren weten welke kleur ja? je het wil hebben. Ja. Ja, moet je op de, maar je hebt wel de, de keuze twaalf kleuren ja, de, ja, meer zelfs. Oh, ja. Goed. Maar dan kan je wel een bad eend maken. Dan kan je bad een badtent maken. Dat is wel heel simpel. Nou, is dat ja, je droom? Ja, dat lijkt ja, ja, me een van de ja. belangrijkste <laughs> dingen. Ja. Als er geen badtent is, hoeveel moet je dan in bad? Ja. Ja. Maar goed, u zei net, ja, het heeft toch iets hilarisch. U zei net, kijk, je krijgt dus die spullen hoeven straks niet meer in China gemaakt te worden. Maar zou dan de massaproductie van goederen volledig overbodig gemaakt nee, worden? Dat door dat die altijd koperlijn blijft. En natuurlijk willen mensen ook gewoon een kopje kunnen kopen. Dus dat, het is iets wat, wat het aanbod verrijkt. Maar, ik denk wel maar waarom dat, zegt u dan zo stellig dat er straks geen spullen meer in China gemaakt nou, zullen omdat worden? Omdat het wel een beetje de trend is. Je ziet er ook in Amerika, bijvoorbeeld Apple haalt weer een deel van zijn productie terug uit, het, uh, uit Azië. Maar dat doen ze, dat lossen ze op met geautomatiseerde assemblage. Dus dat is het toch wel. Dus ziet dat er allerlei mensen aan werken, maar je, je ziet toch er, er is behoefte om het toch weer terug te halen. He, dat is, heeft ook met verschepingskosten en dat soort dingen te maken. En dit soort apparaten zouden juist kunnen... Ja. Uh, uh, uh, je ja, veroorzaken dat je dus die menselijke factor eigenlijk bijna niet meer nodig hebt. Uh, precies, ja. Is het eigenlijk een beetje te vergelijken met uh, een oude vreesmachine, eigenlijk? Die vroeger, uh, ze, uh, nou ja, zoals sleutels nagemaakt worden. Nou, precies, ja. Dat is ook een methode waar je. Uh, ik denk wel dat je sleutels uh, kan dupliceren. Dat zou ja. op zich wel moeten ja. en kunnen. Nee, maar is, is het eigenlijk hetzelfde? Nou ja, hetzelfde. Het, het is natuurlijk heel erg computergestuurd. Ik bedoel, dit had uh, laten zien. Laat. Ik. Tien jaar geleden niet gekund op deze manier. We hadden toen ook natuurlijk nog niet die mogelijkheid op internet. Dus, uh ja. Maar uh, u wordt op verschillende plekken in de, in de wereld waarschijnlijk aangewerkt. Ja. Speelt Nederland daar ook nog een ja, we rol? Uh, Nederland is heel actief op dit gebied. Ik noemde net shapeways. Hè, maar er zijn inmiddels een, een aantal makers uh, van dit soort apparaten. En die doen ook goede zaken. Niet eens zozeer in Nederland, maar daarbuiten. Australië krijgen ze bestellingen, uh, Verenigde Staten. Dus wij lopen aardig mee en ik, ik heb ook de afgelopen weken weer allerlei aankondigingen gezien van ja, jonge studenten die zo'n ding gaan kopen. Je kunt ze ook gewoon kopen en dan ermee aan de slag gaan. Hè. Uh, uh, nieuwe bedrijvigheid, bedrijfje opzetten. En nieuwe dingen bedenken ook. Bedenken, ja. Zoals? Nou ja, uh, af, afwijkende dingen. En het gaat met name om dat gepersonaliseerde. Hè. Dus als iemand iets bestelt, dan kan je het zo maken zoals je het zelf wilt. Dat is, dat is de grote kracht. Nou, Spannend. Hartelijk dank, sprijkschrijver en publicist Jan Li Libenga. dus. Het ging over de mogelijkheden die de 3D-printer ons zal bieden. En het is toch nog een beetje een, uh, een verrassing hè? Wat, wat er allemaal uit gaat komen. Als u er meer over wilt weten en uh, al die filmpjes kunt u ook gaan bekijken... op uh, YouTube, fietsen, uh, wapens enzovoort. Nieuwshop.nl. Dankjewel voor de komst, zometeen na het nieuws van 10 uur. Dan zijn we bij u terug. Dan komt Ivan Wolfers bijvoorbeeld. Hij uh, schreef een boek. Hoe we tien jaar aan ons leven kunnen toevoegen. Dan kunnen we in ieder geval die uh, 3D-printers nog meemaken. Dat is nog wel de moeite waard. Boeken, recensent, onder Blom. Renate van der Zee over de film Paradies, Liebe en Theatermaakster. 30 Glashouwer. En dat gaat over geld. Dus heel graag tot zo. Samen thuis, samen het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 Huiselijk Geweld stopt nooit vanzelf. Bel gerust voor hulp en advies. 0900-126-2626, 5 cent per minuut. Of kijk op voor een eenveiligthuis.nl. Een veilig thuis, daar maak je toch sterk voor. Visite, visite, een huis vol visite. Om Jok had spontaan een krapwils meegebracht. En daarna kwam joken met de karaoke...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 Ja, mijn naam is Jan Wijkbeens en ik mag u even meedelen dat vanavond op de televisie zijn ze er weer. De Animal Crackers. Dus dat is lachige platen natuurlijk, hè? praten de olifanten, praten de apen. Ja. Jan Wijkbeens, zelf dus, ik ga overal weer langs. Dus vergeet u niet te kijken om half negen bij de tros op Nederland 1.